En uh, de, nou, wat we nog aan muziekevenementen zijn morgenmiddag. Vanuit de, uiteraard, de muziektent en jazz van uh, het café Alex. Uh, ja, te, te veel om op te noemen. We en, hebben uh, het over de korendag nog. Korendag. Hoe, die, hoe die dag verloopt. Dus uh, nee hoor, genoeg items uh, om het uh, de laatste uur ook weer uh, voor u te gaan vullen. En we gaan met... nog even met Manfred bellen. Want Manfred moet verdwijnen van het plein. Ja, vertel even Manfred. Waar is Manfred? Waar, waar staat Manfred? Die staat op het uh, Raadhuisplein. Eigenlijk kent iedereen de Riemerman. Ja, met de honden, die. Met de honden. Die moet weg. Die moet weg. Nou, dan gaan we even bellen. Die dan gaan, gaan we zo bellen. dadelijk even bellen. Dat allemaal in het derde en laatste uur. Graag tot zometeen. ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Herman Vriend met het NOS Journaal. In Amsterdam worden dagelijks 150 chauffeurs beboet... ...die met hun vervuilende vrachtwagen... ...de milieuzone in de stad binnenrijden. Het aantal is enorm omhoog gegaan... ...nu er sinds een maand camera's op de toegangswegen staan... Daarmee worden de kentekens van de 7000 vrachtwagens die dagelijks Amsterdam inrijden gescand. Voorheen moesten kentekens door controleurs met de hand worden ingevoerd. Vervuilende vrachtwagens mogen sinds een jaar niet meer komen in het grootste deel binnen de ringweg A10. Ook andere steden hebben milieuzones, maar niet zo groot als in Amsterdam. Volgens de gemeente gaat het steeds beter. 90% van de vrachtwagenchauffeurs houdt zich aan de milieunormen. De leider van de anti-Europa-campagne in Ierland heeft zijn nederlaag bij het referendum erkend. Volgens leider Ganley van de euroceptische Libertas-partij heeft het ja-kamp de strijd over het verdrag van Lissabon overtuigend gewonnen. Een teleurgestelde Ganley zei dat de Ierse bevolking een fout maakt door het EU-verdrag goed te keuren. De definitieve resultaten worden pas rond half zeven verwacht, maar de eerste tellingen wijzen uit dat zo'n 60% van de kiezers voor het verdrag heeft gestemd. Bij een referendum vorig jaar wees de Ierse bevolking het nog af. Na Ierland moeten alleen nog Polen en Tsjechië het verdrag van Lissabon ratificeren. In Duitsland heeft de politie een stomdronken fietser van de snelweg gehaald. Hij reed in de buurt van Göttingen in de deelstaat neder saxen en was op weg naar huis 20 kilometer verderop. De man had de fiets mogelijk gestolen. Bij een bloedproef bleek hij een promilage van 2,1 te hebben. Een vier keer de hoeveelheid die is toegestaan. Het weer. Af en toe wat regen. Aan zee waait een stormachtige zuidwestenwind. Bovenland waait het krachtig. Middertemperatuur 15 graden. Morgen meer zon en minder wind, maar vooral in het noorden buien. Na het weekende blijft het tussenvallig, maar wordt het wel zachter. Dit was het... Hallo bedrijfseigenaren. Heb je wel eens nagedacht waarom je eigenlijk nog steeds in die suffe ouderwetse krant adverteert?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 Ook nog een beetje uit jouw tijd, Albert-Jan? of Ja, hoor, deze mag er ook bij. Ja, zeker ja. weten. Helemaal goed. Earth Winterfire, altijd lekker zo aan het begin van u, drie van Salford op. Zaterdag. Where else? You're the Let Us Groove. Inmiddels één uh, van uh, Even een van jullie, Ja, Earth Winterfire. Uh, oh ja, wat, uh, wat lazen wij van de week? Er is een uh, echtpaar gehuldigd in uh, Binveld. Ja, Wel leuk om misschien even een klein beetje aandacht daaraan te besteden. Dan, dan, want dat is niet zomaar iets. Nee, want dan, dan komen we in de scoutingwereld terecht. En uh, dat was een complete verrassing voor het Zandvoorts scoutingpaar Joke en Ko-Luiks. Dat zij zaterdag 26 september jongsleden beiden een landelijke waarderingsteken ontvingen. Kijk. Om het 50-jarig bestaan van het in Bentveld gelegen scoutingslabelterrein na, naald, Naaldenveld te vieren, waren alle vrijwilligers samen een weekendje naar Brabant. Daar werd eerst afscheid genomen van, een, van de Zandvoorter Chris de Graaf en voormalig Haarlemmer Cor en Lies de Groot, vrijwilligers van het eerste uur. En uh, plotseling was, had uh, de beheerder Peter Staats nog een verrassing. En uh, verbluft ontving Co. Lyks het landelijk bronzen waarderingsteken. Dit omwille van zijn tomeloze inzet voor scouting en in bijzonder voor het naaldenveld. Dit teken wordt uitgereikt aan actief zijnde vrijwilligers en is zeker geen afscheidscadeau. Dus hij blijft actief. Alles wat op het 18 hectare grote terrein onderhouden moet worden, ziet de verfkwast van Co. Van Totempaal tot Toilethok. En vervolgens kreeg de verraste Joke Luiks het zilveren waarderingsteken van Scouting Nederland opgespeld. Naast alle activiteiten op het Naaldenveld heeft Joke ook regionaal haar scoutingsporen verdiend. Daarbij zijn Joke en co. nog eens samen een groot deel van het kampeerseizoen als kampstaf op het terrein actief. Uiteraard, het boeket bloemen en het applaus waren nu dan ook van harte gegund. Joker en Co van harte Uiteraard. gefeliciteerd. Ook namens CFM natuurlijk. Uiteraard. Zo dadelijk gaan we weer naar Joffres. Het slot van de wedstrijd van vandaag. Maar eerst heb ik zo'n lekkere plaat klaarstaan. Vertel. Begging. Begging. Nou, daar komt ie aan. Metcom.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 We jij bent de trein, ik het station, jij bent de regen, ik de kom, jij bent de kerst, zijn. ik de bonbon, jij zijn bent zijn. de rust, ik de cocoon. Ik ben het zakje, jij de thee, ik ben de, aan kans, de kans, jij de soufflé, ik ben de keizer, jij de sneeuw, ik ben Herman.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 We wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen. We over de en wereld. Dan kopen we een villa en een jacht. Nou, een villa en vind ik trouwens ook weer niet nodig. Daarom niet. Maar nou, is duur. Nou ja, Herman Zit er meer in de room om het duet? Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Maar dit vind ik echt iets van een trukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind je echt belachelijk Wij piek. zijn het. Nou opeens, zeg. En de tang. Betaal maar de romantiek, er bestaat er niet Voor die en een vries. God weer mijn hand volgens Jij bent de schrikdraad waarop ik vies. Ik ben de, ik ook, ik ben de kip, jij bent de filtra. En oude koffie. Ik ben de pauze, ben jij bent echt. de pil. Gewoon de met Denny de mumbo. Wij zijn een doedelzak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 Zo, dit word. is zo'n mooi duet, hè? Ja, Herman Finkers dit... en Brigitte Kaandorp. Ja, ik ben, ben, ben het het spraakloos. Zo mooi. Zo, mooi. <laughs> zo mooi. Ik heb nog zo'n mooi plaatje klaarstaan. Nou, daar komt ie aan. Verras me. Ik ben geen raad. Ik kom er niet over Wie Ik ook vraag, mijn advocaat, ik zit er doorheen. Iedereen ziet een mooie buitenkant. dat we geen TV. De graan die lekt in dit huis Geen open hart In elk hoekje Daar zit een maas In de vloer Die is rot Aan verre vanging toe Lijkt een beetje op andere Hazes, maar het is Nico Meijer. Nico Meijer? Nico Meijer. Oké. Okay. Voor mij geen werk aan de wand. Nou, dit was weer het Hollands kwartiertje, hè? Zo, dat dacht ik wel, ja. Hebben Gezellig. we dat ook gehad. Maar uh, ja, even nog even over wat uh, muziekevenementen uh, morgen uh, in het dorp. Uh, zo is er uh, in het muziekpaviljoen om half twee tot vier uur de Pheasant Pluckers. Dus, ik zou bijna zeggen de Plezierige plukkers. Maar die zijn dus vanaf half twee tot vier uur live in het muziekpaviljoen. Uh, er is ook jazz. En er is uh, wel jazz van onze gast die hier vanmiddag was ten aanzien van het horeca-beleid. Alex, in vanaf Café Alex is vanaf half vijf zangeres Eva Scholten met band te beluisteren. Dus uh, dat zijn twee evenementen vlak bij elkaar. Dus uh, eerst even op het plein kijken naar de peasantplukkers. En dan later om half vijf lekker van jazz genieten van zangeres Eva Scholten in Café Alex. En nog even een ander berichtje. De Stichting Jazz in Zandvoort, die de maandelijkse concerten in de Krocht organiseert, heeft de agenda voor het komende concertseizoen bekendgemaakt. De serie begint al direct spectaculair met een optreden van Greetje Kouveld op zondagmiddag 11 oktober aan Staden. Verder is zoals te doen gebruikelijk een mix van talentvolle jongeren en ervaren muzikanten te beluisteren. Uh, u kunt daar nadere informatie over prijzen, toegangskaarten, kortingskaarten en wat al niet meer zijn terugvinden op de site www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl En alle concerten worden natuurlijk uh, voor de kenners, hoef ik het erg niet eens meer te zeggen begeleid door het trio Johan Clement met uh, Erik Timmermans op contrabas en Frans Landersberger op Slagwerk. Nou, muzikaal uh, voldoende te doen uh, in Zandvoort en vandaag Korendag in de protestantse Kerk Ja en zo dadelijk gaan we nog even Vandaar. naar Lena van der Haag toe. Eerst nog even wat muziek dan snel jouw frans het slot van helft nummer 2, S.V. Zandvoort tegen Zuidoost-Bemster. En de nieuws horen uit de jaren 80 met It's hip to be square. Snel over naar Jan van voor het slot van de wedstrijd van vandaag. SV Salford tegen Zuidoost-Beemster. Hoe is het daar Joop? Ja, 90 plus 2 zitten we nu en Samford heeft de 88 e minuut misschien de grootste kans gekregen om dit leiden te verlossen. Want Samford staat gigantisch onder druk. Het was aard, Max Aardewerk die vrij kon in een prachtige boogbal de lat raakte. En die bal die stuiterde naar beneden, maar niet over de kwam het zelf erin. En dat was echt een grote kans voor Zandvoort. En die zijn er niet zo geweest in die tweede helft. Want de Zop staat voetballen tegen de wind in. Zoals Zandvoort dat in de eerste helft deed. Alleen ze hebben dan wat minder zo gelukkig voor Zandvoort, dat die ballen niet inging. Uh, ze zijn er één keer heel dichtbij geweest, dat uh, Boy de zet een aanslag. Maar de schijnzetter vloot in mijn ogen voor een heel, heel ja, typische overtreding. Ik kon het niet zien, maar hij waarschijnlijk wel. En uh, toen werd uh, ook uh, de vet uit zijn leider verlost op dat moment. Zandvoort probeert terug te zetten, doet het ook. Via Ronald Kalers, of uh, ik moet zeggen Bas Kalers. Uh, op de helft van van uh, zijn ze nu. gaat die ballen op de scheppen. Gaat hij niet meer doen. Gaat er langs. Gaat er langs. Hij gaat schieten. En nu schiet daar, de meter of twee langste voor hem geziene rechterkant van de paal. Hij kon helaas niet verder komen. Uh, heeft hij heeft het nu wel geblesseerd. Ja, waarschijnlijk een bot zit gemaakt met de verdediger van ZOB. Uh, Ron Kampman, de verzorger van Zandvoort, moet er weer bij komen. En dat is al een paar keer gebeurd in deze wedstrijd dat uh, van beide kanten de verzorgers het fouten moesten komen. Dus er zal wel een x aantal minuten bij komen. We zitten nu in uh, plus drie. En ik denk dat er nog wel twee, 2,5, misschien zelfs wel drie minuten bij gaan komen. Want uh, zo lang is het toch wel echt wel gestopt met de wissels erbij en alles wat zwaar. Soms wordt het één keer gewisseld. Ronald Kalens was weer geraakt. Daar is Michel de Haan voor in de plaats gekomen. En is Martijn Paat van het middenveld teruggekomen naar de centrale verdedigingsplaats. Berg is weer op de been geholpen. Kan moet even naar de kant toe. En dan zal de schijfzetter weer gaan sluiten om die bal te laten nemen. Winkelpinker terug, geeft niet. We hebben nog uh, een paar minuten te gaan. Hou het even vol. En die bal is nu genomen. De erbij heeft haast. Natuurlijk hebben ze haast. En dan gaat de haan achteraan en weer berg, die kan in de kerzie, naar de haan en dat kan helaas niet doorgaan. Die bal gaat uit, ja. Maar de schijfstetter eigenlijk die laat, die genereert de uitbal. Die had eigenlijk Thijsselberg en Vijsselberg. Hij werd aangetikt waardoor hij niet achter de bal aan kon gaan en de bal over de zijlijn ging. Zit zit hem maar gooien op zijn eigen helft. En ze staan dus nu een beetje tegen de muur aan, dus ze moeten naar voren. Zandvoort die moet die bal zien te krijgen, voordat het te gevaarlijk gaat worden. Er komt weer een diepe bal en ze houden wel rekening met de wind, behoorlijk zelfs, want die draalt helemaal naar de linkerkant van Zandvoort gezien en daar weer een vrije schop. Voor een, even kijken, ja, een vrije schop voor zuid ens Paul van Oord moest even aan de, aan de noodrem trekken, is helemaal niet erg, het komt gebeuren de gewoon. En erbij gaat die vrije schop bij. Er zal op pompen worden in het strafstofgebied voor de vet er staan ook een x-aantal lange mensen van bij me, maar ook van Zandvoort en kijken wat er gaat gebeuren. De nummer 4, ja ik heb die naam op dit moment niet bij me. Ik heb een beetje te kou om mijn blaadje te pakken, maar die gaat in ieder geval die bal nemen. Komt die hoog in het doelbeeld. Kan de, kan de vet erbij komen? Vet! En het is gelijk, het is gelijk! Er is niets aan te doen. De vet kon er niet bij komen. Zandvoort verdedigt verkeerd uit. Een heel erg naar balletje rolde zomaar langs in de geel. Stamvoort heeft gestreden, maar is niet uh, goed gevonden dus om hier van ZOB te winnen. Ik denk dat ze het in de eerste helft hebben laten liggen. Er zal waarschijnlijk nu niet veel meer te spelen zijn. Sorry. En, uh, ik denk dat we afsteven op een gelijkspel. Op zich is dat uh, ja, één punt uh, winst, maar misschien wel twee punten verlies. Als Antwoord we wat een beetje meer had gehad met name die laatste vijf minuten voor het einde van de reguliere 90 minuten. Dat is niet gebeurd, ze hebben niet dat geluk. En nu kon Zop dan ook nog terugkomen. Er ligt een uh, speler van Zop in het doel van Zandvoort. Die wordt nu verzorgd. Weer een verzorging. En uh, zo gaan we maar door. Hij staat ondertussen weer op. Maar moet wel het hele eind nog even terugwuppelen tot over de middenlijn Voordat de spel nog kan hervatten. Ondertussen staat daar klaar met Michel de aan met wachtse aardewerk om die bal weer in te gaan nemen. Maar we moeten wachten op het fluitje van de scheidsrechter. De Mensen die een paar rare beslissingen heeft gehad, weliswaar, maar het toch over het algemeen goed de leiding heeft gehad. Aardewerk en de bal. Ik probeer dat mol te bereiken. Een hele slordige bal. Hij als het en bergt naar voren transporteert. Op de hoogte van een verdediger van Zot. De bal gaat heel hoog de lucht in, blijft hangen. vinden komt ook weer door die wind, natuurlijk. Maar komt toch weer naar voren toe in het voordeel van Zot. Voor hem gezien aan de linkerkant van het veld. Het te kopen. Hij werkt heel hard om die bal te pakken te krijgen. Lukt hem op de tijd. En hij kan hem niet terugspelen naar Berg. Om de in te krijgen bij Molde. Kan hij niet Daar is een verdedigende Zot. En die bal nu over zijn, maar het speelt, maar het is de zuinigheid speelt. Dat is. van de middenlijn. Bas Lemus, die kan zeggen: die zal dat gaan doen. Probeer hem een bol te bereiken. Een bol krijgt een zet in de rug. Mag van de spijs en dan wordt hij ook nog in de Dan moet gefloten worden en die bal is over de lijn. In eerste instantie werd er niet gekracht, maar die bal was al over de lijn. Schijfzetting gaat weer. Bas, Bas Lemmers bedoel ik. Uh, probeert bal bij uh, Michel de te krijgen, dat ging niet. En weer uh, verdedigd uh, voor wat ze waard zijn. En weer mag Lemmers gaan gooien. Aanloop. Kijken wie niet die gaat gooien. Dat waarschijnlijk, waarschijnlijk helemaal te... Ja, Michel de Haan kan niet bij. Nee, die kan er net niet bij. Maar het is wel een corner voor Zandvoort. En op de linkerkant van de ZTB helft had die bal genomen. Ik dat doen. hij zijn gaat loopt nog een beetje in de hinkelpink. Hij moet helemaal van afkomen. komen. En inderdaad, hij gaat zo meteen die corner nemen voor Zandvoort. Die corner die, als hij een beetje maar heeft met die wind. misschien wel in één keer erin kan gaan. Het zal niet de eerste keer zijn dat hij doet. Er zijn nog een paar spelers voor Zandvoort die alles gedaan hebben. Maar hij moet niet van links met rechts straffen. Dus het wordt wat moeilijker. Hij gaat richting de stafstoppunt. Gaat die bal komen. Heel hoog. En de kast zal erbij komen. Magde Adelijk. Wordt gestopt. En oh, oh, De oh, wat een kals. wordt hier. Ongelooflijk. lichte de sandvoort gedraaid in het veld. Hij gaat de koppel, en die koppel gaat vierde gang, over de lat heen. Niet zo daar nee, het is totaal taal van de oor. Die kopt die bal naar beneden, dat doet hij goed, maar hij deed het hard. Hij Voor die bal, over de lat sluiten en niemand er meer is vanaf, Behalve de keeper die nu dan een uh, uitbal mag gaan nemen. En nog steeds spelen we, en het is al 8 minuten in blessure tijd. Acht minuten waarbij Zandvoort nu nog steeds een kans heeft, zolang hij niet afsluit, heeft Zandvoort nog wel kans op de volle drie punten. En eh, ja, gezien de tweede helft hebben ze daar niet altijd veel recht op. Maar het zou toch wel lekker zijn om twee punten extra in huis te houden. Gaat die bal komen, over de zijlijn, is goed in de ver. Bas Lemmins, je. kom ook naar door die bal, mol in de voeten. Ja, mol heeft hem nu. Kijk of hij nou eens schietjes kan doen, kom op bol. Over de zijlijn, Zandvoort mag gaan gooien. En we hebben nog maar heel weinig uh, tijd, kom Bas. Dat zeg ik dan, want Bas moet gaan gooien, die gooit waarschijnlijk het strafzotgebied en inderdaad de luchtmacht van Zondvoort, die startapparaat om die bal te kunnen ontvangen. Hij gaat, hij gaat richting Paul van Oort. Ik kan nu op Petter van de Oort, kan nu bij de en, wat ze zeggen, de rugby world en even heel hoog over de achterlijn. En uh, de keeper doet net alsof hij blind is, want hij ligt al lange bal klaar. Die wil hij niet hebben. Hij wacht erop tot de door de snelle bal uh, is. Natuurlijk, dat kost allemaal tijd. Uiteraard, dat is wel begrijpelijk. Sop heeft hier op het randje van de, de afgrond gestaan. En nu pikt hij weer een halve meter. Dus doet hij al de hele tijd. En de uh, uitbal moet vanaf de meter lijn genomen worden. Maar dat wordt stevig door Sop gedaan. En het gaat over de zijlijn. Komt jongens, nog eventjes. Het kan niet lang meer zijn. We hebben nu al, even kijken, 9 minuten, 10 minuten besturen tijd bijna. Berg, kan hij erbij komen? Hij kon er wel bij komen, maar hij kon er niet controleren, de bal. En hij is weer weg, de bal. Patrick Koper. Koper, die kan er niet bij komen. Paul van der Oort, kijken. Nee, ook niet. Jawel, Paul van der Oort kan hem niet controleren. Gaat hij over de zijlijn? Ja, gaat over de zijlijn. Maar niet uh, zoals wij dat wilden. Gaat hij het been van van der Oort? Gaat hij over de zijlijn? Dus Zop mag gaan gooien. Nog heel even. Het kan niet lang meer duren, absoluut niet. Dat zou te gek zijn. We hebben nu 10 minuten ruim blessure tijd. En ja, ik, ik kan natuurlijk niet op de schijfzetten verloosje kijken. Ik weet ook niet wanneer hij hem stil zit en vrij top, Pas op, pas op, op. Dan ging hij even kijken. Uh... <kuggen> even kijken, ik kan het niet zien. Op de schijfzetten van Oort ging daar in de fout. Nee, Bas -Calus. De bal ging over de zijlijn. Geeft de schin, zegt eraan. En dat is het einde van de wedstrijd. Zandvoort heeft het in de laatste paar minuten laten liggen. Heel erg jammer. Ze stonden wel een zwaardier bij de zwaar helft. constant onder druk. Maar dat ging nog steeds goed. Alleen in de laatste paar minuten. Dat heeft Zandvoort de das Oké okay, Joop. Nou dankjewel. Jammer genoeg inderdaad. Op het laatste moment nog een doelpunt voor Zuidoost-Beemster. Ja zinderend hoor. Ja. Maar in ieder geval een, een spannende wedstrijd vandaag. Dankjewel Joop. Graag gedaan. En een heel fijn weekend. En tot een andere keer. Ja Dat was Jan Fres vanaf het Complex. En uh, we werden net gebeld dat ik uh, iets verkeerd door zou hebben gegeven. Dus bij deze even voor de luisteraars. U kunt trouwens alles nalezen. Uh, de evenementenagenda in de Zandvoortsoekorant. Uh, uh, de zangeres Eva Scholten met band in Café Alex is zondagmiddag vanaf half vijf waarvan acte. Nou, bij deze ook weer uh, rechtgezet. Krijgen ook nog een, uh, nou we kunnen het wel noemen, een stormwaarschuwing. Ja, klopt. Want zet je spullen alsjeblieft vast, want er schijnt behoorlijk te keren te gaan op dit moment ja, schijnt, buiten. Het schijnen al brandweerauto's bij het station te zijn, waar ze dus aan het renoveren zijn. En ja, daar uh, vliegen de pannen van het dak. Daar vliegen u. de pannen al van het dak. Dus luisteraars, uh, alles wat op de wind staat, uh, zet het uh, veilig weg en uh, ja, wachten op erger. Let op als je naar buiten gaat. Let op. Ik heb het gevoel dat ik mijn lof en ik zal no longer be a captain. Is wat ik zei tegen haar. Zwaar, lekker ding, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch toch?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 Je weet wat ze zeggen, als je nergens zoekt precies Dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe Hey, hun nulvijzer om een klavertje vier Dagen als deze dus klagen we niet, niet hier Allemaal goed, we zoeken naar vertier Moven naar een plekje in de vaste kroeg van een vier Herkende haar via via, zijn we via ook okay. Ik had zoiets van, dan zien we zien hoe het loopt, naar nou wat die kill, ja hm, Laatste rond, tijd om te vertrekken Zijn we op weg naar huis, nog een berichtje, slaap Slaap lekker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 Ja, de tekst, kan ik, daar kan ik heel weinig van maken hoor. Maar het is wel een hele leuke plaats. Ja, maar, de slaap lekker in. De stem doen we ergens aan denken. Ja. ja vroeger die, die, die dames uit die soapserie. Maar dat zal ik het wel verkeerd hebben waarschijnlijk. Nou, nou, daar kan je wel eens een punt hebben hoor, denk ik. Ja? Dan ja, volgens mij heb je daar wel een puntje. Wie waren dit dan? Ik heb geen idee. Oh. Althans, wie die zangeres is. Oh, okay. Weten jullie dat? Ja, bent er wie? De wie? Oh, de roveren. De roveren. We rekenen okay. hem goed. Oké, okay, nou, daar doen we het voor. Dat doen we, voor. Nou, we hadden het juist over, uh, over de waarschuwing van uh, zet al je spullen vast. Ja. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom we mango's uh, niet, niet kunnen, kunnen bereiken. bereiken. Nee. Die zijn alle strandstoelen natuurlijk snel naar binnen aan het halen. Dat snap ik ook allemaal wel. En dat geldt ook maar voor... morgen is daar een leuk feestje. Ja, morgen is daar uh, langlopen met windkrachten. Uh, ja, houd maar op zeven. Ja, nou, dat kan ja, je komt aardig langlopen hoor. Komt uit het westen, ja. dus dan kunnen ze mooi de bergie op. Bergje op? En uh, ja, dat is dan smiddags. Uh, dat langloven bij Mango's en uh, de strandtent daarnaast uh, doet ook mee. En dan kan je s'avonds uh, lekker nachillen uh, bij uh, Café uh, Dancer vanaf 9 uur. Dus voor mensen die dat, uh, die dat mee willen maken, zijn daar natuurlijk van harte welkom. En waar ik u ook nog even op wil attenderen, is de, op de open dag van het dierenthuis. En Want, kluiven inkopen, hè? Het kan nog even tot een uh, 5 tot, uur. Tot 5 uur, even snel. Want uh, morgen op 4 oktober staan de deuren van het Kennemer Dierenhuis aan de Keesomstraat weer helemaal open. Om de bezoekers het mooie dierentehuis en al die lieve asieldieren te laten zien. Tevens worden er demonstraties gegeven met speur- en politiehonden. Ook staan er weer verschillende kraampjes met allerlei interessante stichtingen. Waaronder de Kavia-opvang. Oh, Onderschat die niet. De stichting Paardenopvang in Amsterdam. En uiteraard het zeehondenopvangcentrum van Leni van het Hart uit Pieterburen. U bent van 11 uur morgens tot 3 uur middags van harte welkom. Een aanrader en neem uw kinderen mee. Oké, okay, nou dan komt hij aan Monty Python. En always look on the bright side of life. Dat doen we toch? Dat dacht ik wel. Ondanks graag zeven. Really like we gaan gewoon make. door. Other just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da,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 You must always face the curtain with a val. Forget about your scene. Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last chance, and out. So always look on the bright side of death.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 Now never mind that money. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. We houden de moed erin. Um, als het goed is, ik kijk Roy even aan. Hebben we contact? Hey Volgens vol, vol, vol mij wel. Ik hoor, even... hoor hem aan nou, Mango's kunnen we er niet bereiken. Want en, die, en zijn... die, die gaan we even in de uitzending halen, natuurlijk. Manfred, goedemiddag. Welkom ja. in de uitzending. Ja. Ja, lieve jongen, ik hoor je, hier op radio. Ja, we horen vreselijk nieuws. Ja. Jij moet verdwijnen met je leershop vanaf het uh, Raadhuisplein. Ja, ik moet verdwijnen, of ik moet 5.300 euro betalen, Ja, waar ik nooit kan. Ik kan niet die 5.300 euro, ook ik heb geen inname meer... ...waar ze mij die fietsenstelling voor de deur gesteld hebben. En ze hebben me drie dagen voor ik vakantie ga... Zeggen ze dat ik met Pasta weg moet zien. Also, zo'n so verjaardag in Januari. Also, oh, dat schaaf ik niet. Dat ben ik niet hier. Dat moet ik met Pasta weg Ja, oh, wollen me helemaal niet hebben. En ja. ik hou van Zandvoort. Ik ben hier opgegroeid. Ik ben schon 60 jaar op Zandvoort. Ik hou van die Menschen. Want ik hou unwahrscheinlich van mijn kindertjes alles. Also, oh, dat ze hen zo so pijn doen. Dat had ik nooit gedacht. Is er nog sprake geweest van een andere staalplek? Ja, dan moet ik 5.300 euro betalen. Of oh, weet je, dan moet ik elke avond de wagen weghalen. Dan moet ik een, een driebaan kopen. Ik moet een andere garage aan die groter is voor die wagen in te doen. Dat kan ik niet verdienen. Nee. Dat is onmogelijk, dat kan niemand. Hoe lang heb jij uh, op het uh, Raadhuisplein gestaan? 40 jaar sta ik het hier. Jeetje. 42 jaar. Je hoort gewoon bij het Raadhuisplein, man Fred. Ja, ik hoor bij de inventaris aan zijn ze allemaal de mensen... Maar het eerste is ze zeggen, blijf in Spanje. Nee, ik sag, ik koop van Zandvoort en niet van Spanje. Nee, ik kan nur heen met mijn gezondheid. Ik heb twee me. ik heb twee beruhigende hart voor Zandvoort. Ik heb twee honden verloren in Zandvoort, omdat ik niet naar de dokter kan gaan. Want ik kan geen eindhemen meer, omdat ik de hier in het plein klein, Dat de mensen niet meer bij me kunnen lopen. Om mij nu pein te doen, pijn te doen. Denken denk ik, hey, nu gaan we einfach de prijs hoog maken, dan kan dat helemaal niet meer. Ik moet altijd lenen, geld bij de bank. om de pachten te betalen. Dat weten hun niet. Want nu dus gaan ze de, de prijs hoog maken. en denken ze. Nou ja, dat, dat kan dan niet betalen. En dan gaat het weg. Ja, dat is gewoon heel, veel, is... heel veel geld wat je, wat je moet betalen. Ja, dat kan dan niet. En, en dat betekent gewoon dat je het niet terug kan verdienen. En dat je, nee, dat kan je nooit verdienen. Ik sta de hele dag hier voor 20 euro, 10 euro. Man zegt altijd in Holland, vrouwen bloot, de handel dood. Wanneer een mooi weer is, kan alles aan het strand. dan komen de mensen niks. Nee, of het slecht weer is, dan komen de mensen niet. En daarvan, met hand van slechte weer, de winkeliers, heeft er ook niet veel te doen, waar mooi weer is. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. En dat betekent dat, ja, dat, dat je zal moeten verdwijnen. En dat vinden we natuurlijk allemaal heel erg. Ja. En uh, ja, is dit weekend jouw laatste weekend? Begrijp ik dat goed? Ja, laatste weekend. Ik ga dins op vakantie. En kom met pa's dan weer terug. Want ik heb uh, dicht in mijn lichaam Gooi maar Ik moet in de zon en ik ben helemaal gek voor de pijn. Nou, ik hoop, het, ik hoop uh, Manfred, als ik dit verhaal zou horen, dat je heel veel steun krijgt van al die mensen waar je jarenlang contact mee hebt. Dank je. Ja. Ik hou voor jullie. Ja, heel, heel veel sterkte. Heel veel sterkte, Manfred. Dank je, Manfred. Oké, okay, graag gedaan hoor. Dag Manfred. Doei. them all. private. Ik treed bij deze nog heel veel uh, sterkte. Ja. Hij moet het uh, raadhuisplein uh, verlaten met, uh, met zijn leershop. De leerman uh, moet ons uh, verlaten. Het is hij is he? Morgen is hij er nog. nog. Dus als u, als u langsloopt en u wil steun betuigen, dan zal hij daar absoluut voor openstaan, denk ik. Dat dacht ik ook. Protestantse kerk, daar is vandaag Korendag 2009 aan de gang. De derde editie, verzorgd door de Beatspopsingers. En Lena van der Haak is daarbij aanwezig. Lena, hoe is het daar? Hoi! Hoi! Hallo! Heel erg druk. en Het is heel hier fantastisch. Vinderig. En het is hier, net als eerst de Geer zegt, fantastisch. kijk. Okay. <laughs> ja, de mensen hebben het uitstekend naar de zin. We staan buiten met programmaboekjes voor de mensen die binnenkomen. Dat zijn of de mensen die zingen of gewoon mensen die komen kijken. Wat verdwaalde Duitsers die er nog zijn, zeg maar, hier in het weekend. Hartstikke leuk. Ja, die komen ook gewoon binnen. Ja, die komen gewoon binnen. En uh, ja, ik in mijn steenkolen Duits zal vertellen hoe geweldig, fantastisch het is. En nou, laat ik... even een klein stukje horen voor de luisteraars. Hoe vertel Hallo. je dat dan? Wie kent Hallo, kom, ja, kom rein. Ja, maar de doosjes niet zo goed. Het leuke is ook. Dus dat Naar aanleiding van ons eerdere interview. Dat er mensen gewoon naar de kerk zijn gegaan. Omdat ze op de radio hoorden hoe leuk het was. En dat ze wat misten als ze er niet waren. Kijk, dat kijk ik zo hoort dat. Om te horen. Vooral wij, wij stonden buiten. Dus ik denk van. Wilt u een programma -boekje? Dus die mevrouw zegt. Ja, want ik hoorde dat er allemaal leuke koren waren. Dat hoorde ik net op de radio. Uh, helemaal goed. Ik, nou, dus uh, het is in ieder geval niet voor niks. Dat wij uh, dat we dit doen, uh, er zijn wel degelijk mensen die het horen en toch nog even langskomen. En ja, wat ik al zei, um, uh, er zijn zoveel verschillende soorten koren dat het ook gewoon leuk is om even te blijven plakken. Nou, uh, wat, uh, wat vooral erg leuk was, was de Special Cast Prismacor uit Amsterdam. Dan denk je gewoon, nou, het klinkt niet heel erg special. Maar het waren dus uh, gehandicapten, dus mensen met een, uh, of eigenlijk uh, ja, jonge mensen met een uh, beperking. En ja, zij brachten dat zo leuk, ze brachten het repertoire zo leuk dat, ja, uh, het zangtalent was niet heel... Uh, groot maar omdat ze het zo leuk brachten ja was het uh, toch ontzettend leuk voor de gasten en voor de toeschouwers om te kijken en toch ook om te luisteren. En mede daardoor zijn we eigenlijk als Korendag een klein kwartiertje uh, verlaat. Of uh, ja, dat betekent dus dat koren een kwartiertje moeten, langer moeten wachten. Maar dat vinden ze helemaal niet erg. Waarom? Nou, op het, uh, op het uh, uh, hoe noem je dat? In de, in de Korendag uh, special, dus het programma boekje, staan natuurlijk ook allerlei adverteerders op. En uh, dat zijn voornamelijk ook restaurants en cafés hier in het dorp. En iedereen je. ...zeggen, oh dan gaan we nog even wat drinken... ...of oh, ja we zijn al wat eerder gekomen... ...want we gaan straks nog met z'n allen uit eten. Dus uh, dat is altijd leuk om te horen... ...dat het dag mensen trekt... ...voor zowel het koor als toch ook... ...om het dorp gewoon eventjes lekker uh, te bezoeken. En dat vind ik altijd fijn. Gewoon een helemaal gezellige dag vandaag dus. Inderdaad, en dat hoor je dus de mensen ook zeggen... ...van, nou het waait wel heel erg hard... Maar dat geeft niet, we zijn er nu toch. Dus we gaan toch nog even naar het strand. We gaan toch nog even ergens wat drinken. En we gaan toch nog even na het zingen of voor het zingen ergens wat eten. Nou, beter kan niet. Beter toch? kan je niet hebben. Ja, jij hebt de hele tijd buiten gestaan bij de Protestantse kerk. Ja? Nog niks van de kerk afgewaaid. Want het is behoorlijk te keren aan het gaan, hè, buiten. Ja, het is echt uh, vreselijk, maar we mogen nu naar binnen. Want uh, ja de meeste mensen die, uh, die, of ze weten het straks, zo, maar het wordt ook zometeen donker. En dan is het niet zo prettig om uh, buiten te staan. Dus dan mogen we gewoon binnen staan en het programma boekje staan aan het begin van de kerk zodat mensen toch nog het boekje kunnen, kunnen, ja, tot zich kunnen nemen en kunnen, kunnen doorlezen. Maar op dit moment is het ook nog weer uh, vrij druk mensen lopen af en aan. Ja, sommigen zeggen, nou, ik ben al drie keer geweest, maar ik wil er tussendoor nog even naar huis om een wasje te doen. Of om even, uh, ja, ergens te zitten. Dus uh, ja, mensen blijven komen. En ja, ik, ik, zo ben ik dan ook wel weer. Ik promo natuurlijk ook de Peach Dus ik zeg altijd, ik zie jullie om half negen. Wacht nee, negen, wordt durf. kwart voor negen zeker dan, hè? Ja, dan, durf, ja dan wordt het kwart voor negen. Maar dan durven mensen geen nee te zeggen, hè? Nee, natuurlijk oh, niet. Goed. Tegen jou durven ze nooit nee te zeggen. Nee, erg, hè? Dus ik zeg gewoon, nou, tot zo meteen. En dan denken ze altijd van, oh ja, oh ja. Ja, uh, hoe laat spelen jullie dan? Ja, half negen, kwart voor negen. Oh, dan, ja, dan, uh, dan gaan we nog.